Een gemeenteraadslid uit Amersfoort wordt al drie dagen vermist. Het is Ramon Smits Alvarez die voor de PvdA in de raad zit. Hij had een bankpas van de Amersfoortse PvdA-fractie. Van die rekening is 4000 euro gepint, maar het is niet zeker dat hij dat heeft gedaan. De 34-jarige Smits Alvarez is kandidaat voor het lijsttrekkerschap in Amersfoort. Het is nog onduidelijk of de orkaan Velin veel slachtoffers heeft gemaakt in India. De orkaan ging een paar uur geleden aan de oostkust aan land. Er zijn wel berichten over mensen die zijn bedolven toen hun huis instortte... en over mensen die omkwamen door ontwortelde bomen. En ook worden 18 vissers vermist. Pas als het weer licht wordt, komt er duidelijkheid over het aantal slachtoffers. De Middellandse Zee begint steeds meer op een begraafplaats te lijken. Dat zegt de premier van Malta...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 Het ongeluk gebeurde bij de strijd om de IJsselcup. Het weer nog, het is regenachtig. Minima vannacht rond 8 graden. Overdag vooral in het westen, een natte dag. Plaatselijk kan veel regen vallen. In de oostelijke helft droger en kans op wat zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Al waar ik elke zaterdagavond iemand mag interviewen. Iemand die op een kamer zit en even tot rust mag komen. En dan nemen we door wat we graag door willen nemen. En vanavond. Ja, heb ik een multitalent op de kamer. Want uh, hij speelt grote rollen in musicals. Bijvoorbeeld in Le Miserable of in Hairspray. Maar vanavond was hij ook op RTL 4 te zien in het programma Wie Ben Ik? Maar ik heb niet kunnen kijken. Want ik zat bij hem in Theater De Meervaart. Hier uh, vlak, vlak bij het centrum van Amsterdam. Want hij speelde daar zijn programma Alle Dagen. Waar hij, waarmee hij vorig jaar de Polifinario won. En dat is de prijs ja, voor de meest mooie cabaretvoorstelling van vorig jaar. Dames en heren, ik heb het over alleskunner Richard Groenendijk. En ik klop op de deur. En hij zwaait onmiddellijk open. Weet Sta je ik. achter de deur of zo? Ik, ik wist heel gek dat je kwam. Dat dacht ik. Bijzonder goede avond. Ja, Dank je wel. Jij mag voorlopen ja, in je eigen kamer. Ik moet zeggen dat BNN een geweldige kamer heeft geregeld. Dank je wel. Het is de bruidswieten. Oh, echt waar, jongens. Dus ja, inderdaad. En oh, de, hoe bevalt de, de bruidssuite? De bruidssuite, die bevalt inderdaad. Wat doe jij zo direct na een voorstelling als je dan op een kamer komt? Nou, uh, dan als ik op een hotelkamer kom dan even tv kijken of radio luisteren of zo. Ja? Ik kreeg het staartje net mee van, uh, hoe heet het programma? Met het oog op Met het oog op morgen. Die zei uh, straks in de overnachting, uh, Cabaret Richard Groenendijk. Ja, ja, ik moet zeggen dat ik met het oog op morgen... En daarna dat, zei die presentator... Ik ga zo gauw mogelijk onder de wolken, zoiets. <lacht> ja. Ik, ik heb, ben ooit een keer dat programma geïnterviewd. Toen had ik de Finario net een half uur gewonnen. Ik kende dat programma verder helemaal niet. En toen kreeg ik, ik weet niet of het deze presentator was... maar ik neem aan van wel... een hele vervelende hotairne presentator aan de telefoon. Ik, ken, ik, ik, ik sta dan op de straat voor de Kleine komedie. En die man die begint, ja, ik heb even rondvraag gedaan op de redactie... maar ja, dat is geen hond die jou hier kent. Dat vind ik verder niet erg, maar het is natuurlijk wel een beetje uh, om je voor te schamen... als je met het oog op morgen, zeg maar, presenteert en produceert. Nou, uh, we hebben het hier heel de hele tijd over de toestand in Je geloof ik, had hier het over. Ik, uh, laat maar eens wat horen. Ik zei: ja, ik ben geen jukebox waar je een kwartje in gooit en... Uh, nou, ik vond dat zo'n schandalig schoftig interview. En dat heb ik, geloof ik, eens een keer ergens gezegd of geroepen. Weer later op Twitter of in een interview. Dus met het oog op morgen. En ik zijn, geloof ik, geen goede vrienden. Nou. Nou, laat je lekker naar bed gaan. Ik heb er al <lacht> last van. Uh, jij hebt hier ook. Oh, je ploft ook direct op bed. Of nou, niet? als je het niet erg vindt, waarschijnlijk word ik een van de eerste mannen waar je mee in bed ligt. Maar we gaan echt op bed liggen. Echt waar? Ik heb voor jou weer wil, wil wat drinken. Uh, ik zie dat je een fluitje voor mij hebt gekregen. Ja, ik heb een fluitje, want dat had ik al gehoord. En oh. ik heb zelf een uh, gin met lemon en ik drink geen alcohol. Ja, ja. Dus dat scheelt. Me. Nee, serieus. Bijna niet. En vanavond wel dan? Ja, want dan vind ik dat gezellig in zo'n mooie hotelkamer. Dus uh, ik, uh, ga een beetje, we gaan een beetje zitten zo hoor. Je mag je schoenen, weet ik niet, of even op zo'n kussentje leggen. Nou, zal ik ze even uitdoen dan? Ja, doe ja, maar. Veel mensen. Dan de luisteraars. het is een enorm bed. Het is de bruidswieten. En dan lig ik nu op bed met Patrick Lodiers. Je had dat kunnen denken. En? Hoe bevalt dat? Ja, het bevalt goed. Ja? Ja. Dat is prima. Maar jij bent wel iemand die het snel gezellig wil maken. Ja, nou ja, ik denk als we er dan toch zijn in het leven... dan uh, laten we dan maar het beste ervan maken. Want ik heb jou ook in mijn programma De Bubbel gehad. En jij was wel echt een, een gangmaker daarin ook. Niet, uh, ja. dat, dat waren uh, drie panelleden die een week in een huis moesten zitten. Ja. En die uh, zonder telefoon, zonder internet, zonder televisie. En uh, jij zat daar... Ik weet niet meer met wie je precies zat. Maar ja, ik zat daar met, uh, met Arie Co. Ja. En met nog een jongen, weet ik niet meer zo goed. Een schrijver. Een kabarettekstenschrijver. Maar ook daar... Uh, ...was jij direct van aan. Het moet gezellig zijn. Nou ja, we zaten, het, de, de format van het programma was dat je natuurlijk een week lang afgesloten werd... ...van alle nieuws en... Proost. Alle nieuws en uh, gedoe en radio en tv. En we hadden alleen maar dvd's bij ons en spelletjes. En uh, nou ja, ik ben... Uh, we konden boodschap luisteren doorgeven met wat we wilden hebben. Dus ik was de kok de hele week. Ik ben een go redelijk goede kok, al zeg ik het zelf. Dus dat was eigenlijk wel heel gezellig. En het grappige van zoiets is, daar hou ik ook erg van. Uh, dat je dan met een groep mensen bent waar, waar je normaal gesproken niet mee uh, een week in de huis zou gaan zitten. Ik ben onlangs naar Aruba, Bonaire, Curaçao geweest met Howard Komproe. en Peter Pannenkoeken, cabaretier en uh, Ramon Beuk voor de lulverhalen. En dat zijn ook jongens, ja, als je een jaar geleden tegen me had gezegd, volgend jaar ga je 2,5 week met die jongens naar Aruba en Bonaire. Dan had ik je voor gek verklaard. En gek genoeg vind ik dat dan ook heel erg leuk. En dan ontstaat er toch een soort band en een, uh, en een soort synergie binnen zo'n groep. En uh, dat vind ik ook wel goed, een beetje uit je comfortzone, zeg maar. Ja, maar jij zorgt dat juist iedereen in zijn comfortzone komt. Ja, maar komt. ik ben wel een pleaser, inderdaad. Dat klopt. Ik ben, voel me heel erg verantwoordelijk. Ik ben nu toevallig weer op vakantie geweest twee weken naar Portugal met de meest uiteenlopende mensen. En dan ik huur dan dat huis en zeg... Joh, kom maar gezellig langs met z'n allen. En dan voel ik me wel heel erg verantwoordelijk voor iedereen. Dus ik ben eerst vier dagen aan het acclimatiseren... en een beetje rustig aan het worden... Uh, van heeft iedereen het wel naar zijn zin? En dan zegt mijn vriend ook, laat het nou even los. Dat komt wel goed. En waarom moet het altijd zo uh, aangenaam zijn als jij in de buurt bent? Nou, niet als ik in de buurt ben. Ik, ik vind het gewoon fijn dat het überhaupt gewoon aangenaam is. Want het is al zo vaak onaangenaam... in het leven en, en in het nieuws... En... Dus ik lijkt mij het beste dat we er gewoon ook. Maar het is bijna dwangmatig. Dat je zegt van ja, als ik in een groep ben, dan moet het uh, met mij. Dan wil ja, ik maar het ik graag. ben wel gek genoeg, uh, niet de drukste in een groep. Dus ik, dat zou je niet zeggen als je me vanavond zo uh, tweeën op zijn toneel hebt zien staan. Maar ik ben uh, best wel in vreemde groepen toch ook gek genoeg wel timide. Dus als ik, ik vind, wat ik bijvoorbeeld heel lastig vind, is na een voorstelling uh, uh, de foyer ingaan omdat ik vind dat ik me de hele avond heel kwetsbaar heb opgesteld en, en alles heb gegeven. En daar word je dan. Um, da, dan moet je dat daarna nog eens gaan bespreken met mensen die je niet kent. En dat vind ik soms, vind ik dat, dat vind ik wel heel lastig. Dus in die zin, wat wel gek is, want ik dacht vroeger toen ik klein was, dacht ik, oh, ik, want ik wilde altijd al theater in. Dacht ik, nou, als ik dan later uh, op toneel sta en ik kom eraf, dan kom ik als een soort, als ik een goede voorstelling heb gespeeld, als een soort winnaar van de Europa Cup kom ik die foyer binnen? En dat is heel anders. Dat is heel gek. Dat is bijna een soort... Uh... Eigenlijk ben ik heel verlegen. En de mensen die me oppervlakkiger kennen... die zullen nu heel hard gaan lachen. Maar de mensen die me echt goed kennen weten dat het zo is. Dat is heel gek, maar dat ben ik wel. Dus en hoeveel mensen kennen jou echt dan? Nou, een stuk of uh, vier, vijf. En dat is genoeg. En die weten dat jij verlegen bent. Nou ja, dat, die, maar die, die kennen je echt en die, weet je, die laat je toe. En, dat is, uh... en verder heb ik heel veel leuke vrienden, kennissen en aanverwanten. En uh, daar heb ik het uh, heel zelf mee. En die hebben geen idee dat jij nee, verlegen bent. Nee, dat is onzin. Nee, maar dat, het is niet het eerste wat je bij mij denkt: verlegenheid. Je denkt niet, Richard Groenink, die is verlegen. Maar uh, ik ben als er veel lawaai is in de groep. Dat, nou ja, kijk maar naar wie ben ik ben. Uh, mijn moeder zei ook nog, het wel grappig dat. Uh, dat je dan de rustigste in zo'n groepje bent. Want uh, als er dan heel veel kabaal naast me zit, van Gordon bijvoorbeeld. En tegenover je Paul. En tegenover mijn Paul. En dat, en dat moet ik dan heel erg omlachen, want Paul is bloedje fanatiek. Uh, dan, uh, dan, dan, dan, dan hou ik me rustig. Maar die vier, vijf mensen die jou dan goed kennen. Uh, hoe anders kennen die jou dan die grote groep vrienden die jij? Nou ja, kijk, dat heeft natuurlijk niets met die verlegenheid te maken. Maar ik ga natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk al vrij met het hart op de tong. Maar je gaat natuurlijk niet alles met iedereen delen. Dus. Uh, ja gewoon weet je als je met je partner samen bent dat je weet je, je hoeft dan niet altijd te praten kan je ook een uur niks zeggen gewoon de clichés gewoon dat je gewoon bent en maar je... ik heb jouw voorstelling net gezien mm -hmm. je zegt je ja je deelt niet alles met iedereen maar je deelt nee, wel klopt. heel veel met ja, je publiek het is wel veel ja nou ja kijk ik vind en dat vind ik dat vind heb ik niet altijd gevonden, althans zo had ik nooit mijn vak benaderd... dat je... Uh, sinds de laatste jaren ben ik er gewoon achtergekomen... dat vroeger dacht ik dat als ik maar zoveel mogelijk van mezelf laat zien... dus verschillende types, uh, verschillende liedsoorten... Uh, hier nog een kostuum en daar nog een grap... Dan, heb, dan heeft iedereen kan er wel iets uitpikken. En dan bleven die voorstellingen bleven een beetje op de oppervlakte. En sinds een jaar of zes, eigenlijk sinds de Adem van de Nachtgenees... dat was mijn uh, m, vijfde programma geloof ik, zesde... Um, uh, uh, heb ik eigenlijk geleerd dat hoe dichter je het bij jezelf houdt... hoe universeler het wordt. En um, mensen herkennen zich daar dan eigenlijk veel meer in. En ja, dat is wel bijzonder om te merken. Want ik vind het wel belangrijk dat als mensen de zaal uitgaan... Dat, dat ze heel erg hebben gelachen. Absoluut. Dat is ook de eerste laag. <lacht> maar dat ze toch... bijvoorbeeld Frits Barend zat vanavond in de zaal... en die was vooral geraakt door, het, door, door de ontroering in de voorstelling... En dat vind ik, dat vind ik mooi om, om te kunnen bewerkstelligen. Maar aan de andere kant, als iemand... Uh, ik heb ook wel eens uh, mensen op straten uh, in Rotterdam. En zijn ze altijd heel direct. En dan uh, pakt zo'n vrouw mijn beet in de hemel en zegt... Ik heb zo genoten. Ik heb de hele avond Niet dat moeilijke gedoe. Gewoon gelachen. Die heeft die laag niet opgepikt. En dat vind ik eigenlijk ook prima. Als, als zij hebben genoten... Dan heb ik alle ik niet... lagen uh, meegepakt? Nou, dat heb... weet ik niet. Ik weet niet wat je eruit nou, ja, ik heb, niet, uh, ik, ik heb niet de echt verlegen jongen gezien. Nee, goed, dat is ook zo. Maar ik ben natuurlijk op het podium een soort van als een vis in het water. Dus dat, dat, dat ben ik daar ook niet. Misschien met het applaus. Dat vind ik een ongemakkelijk moment. Dat vind ik altijd uh, ook zoiets waarvan ik dacht vroeger... Ah, oh, dat is dan zo'n zaal met applaus. En ik denk al helemaal, ja joh, nee joh, ja joh, is goed joh. Wat heb je met je oma geoefend, hoorde ik vanavond. Ik heb met mijn oma ja. geoefend vroeger, ja. Ja. En waarom is het dan dat als je dat eenmaal bereikt hebt... het succes, want je hebt er echt lang voor moeten vechten... en knokken ja. en maar doorgaan. Ja. En dan is het zover. Waarom ben je dan nog altijd verlegen bij het applaus? Ja, dat kan ik niet zo goed uitleggen. Ik, dat is, ja... Wat ik, waarom ben je dan ja, dat zijn gewoon sommige dingen die je gewoon lastig vindt. Ik vind het ook lastig als ik jarig ben. Ik was vier weken of drie weken geleden jarig. En dan, dan acht mensen, dat je dan uit je bed komt. En dan staan acht, want ik was op vakantie, dan acht mensen hartstikke lief alles versierd. Te gek, vind ik heel leuk. Maar zijn ze te zingen voor je, weet je wel. En dan sta ik daar en dan vind ik een moeilijk moment. Ik heb liever dat ik degene ben die zing En dat ik degene ben die entertaint. En uh, dat vind ik makkelijker of zo, vind ik overzichtelijker. Uh, uh, vind je dat je het niet waardig bent, het, het applaus of het gezang? Oh je wel hoor. Nee hoor. Ik vind dat ik, uh, dat ik een goed programma heb gemaakt. En ik vind. Uh, ik vind. Um, uh Nee, ik, ik, ik snap ook een beetje... Nee, ik snap ook, maar ik, ik, ik dacht ook... Toen ik de nominatie kreeg voor dit programma... voor die Finario, dacht ik... Nou, dat, dat vind ik wel terecht. Want ik vind ook wel dat ik hard heb gewerkt... en dat het uh, een erg mooi programma is geworden. Ik moet je wel zeggen dat ik echt ook dacht... op dat moment van, nou ja... Want ik geloofde natuurlijk alle... Je, je las ook recensies van anderen... en ik ging ook kijken. En nou ja, Iedereen zei, ja dat wint Theo Maassen, Dus had ik me ook al bij neergelegd. Dat was ook wel zo, dat ik ook echt naar de Kleine Komede ging... naar die uitreiking... Uh, uh, van uh, zonder speech. Volledig van overtuigd dat ik hem niet zou winnen. Totdat de juryreporten werden voorgelezen. Toen zei ik wel tegen Wimmy, mijn regisseur. Nou, wat er ook gebeurt er wel, beste juryrapport. <lacht> Heel arrogant misschien, maar dat, dat. Nee, ik vind niet dat ik het niet waardig ben, maar het geeft iets ongemakkelijks. Ik weet niet wat het is. Maar daar ben je al vanaf je vierde voor aan het strijden. Niet voor dat applaus. Ik ben nee, maar wel voor, voor... zo'n prijs. Weet je? En een prijs is toch nee. in principe hetzelfde als het applaus. Nou ja, als dat is kijkt, namelijk waardering, waardering, waardering. Maar zo'n prijs, je kijkt hoeveel gezeiker bij de afgelopen editie ja, van maar, de polyfinale was. Dan kijk je naar het gezeik, zo kan je alles wegpoetsen. Ja, dat is waar. Maar je kan ook zeggen van, verdomme... Uh, waar, ik, waar ik voor gevochten heb, heb ik nou binnengehaald. Ja, maar dat is ook wel zo. Want ik heb ook wel, als wij het nog hebben over die uitreiking die avond toen... en die prijs hangt natuurlijk aan de muur, dat is een portret... Uh, um, de, dan heb ik ook wel echt zoiets, dat was, wel, dat, was, dat was nou echt oprecht een hele leuke avond. En ik was echt blij en ik voelde ook dat die zaal, want die zaal die was namelijk ook allemaal op Theo gespitst. Die dachten, ja die gaat dat winnen, weet je wel. En die sloeg ook binnen een halve minuut om. Die waren meteen hartstikke op, op mijn hand en, en Theo was ook heel positief. Ik heb wel aan die avond, uh, uh, heb ik wel echt hele warme gevoelens. En, en die komt elke avond weer terug als ik gespeeld heb. En de mensen komen naar me toe als ik de, mijn DVD's hier. Um, dan krijg ik dat ook terug. En zo, nee, ik ben wel echt heel erg trots op dit programma. Maar dat, dat, dat is iets anders dan een fysiek applaus ontvangen. Dus je bent trots op het programma? Ben je ook trots op jezelf? Ja, ik ben ook trots op mezelf. Ik vind echt wel dat ik het goed voor elkaar heb. Ja. Ben ik, uh, dat, uh, dat, uh, en dat ik uh, tegen alle uh, uh, pijpzeikers in die ik natuurlijk de afgelopen 18 jaar heb gehad... want dat, dat, dat houdt niet op met zo'n man van met het oog op morgen, weet je wel. Dat, is, dat, dat zijn meer van dat soort mensen die gewoon heel vervelend en neerbuigend naar je doen. Daar uh, uh, ben, ben, ben ik altijd uh, ben ik doorheen gegaan. En dat heb ik wel sommige momenten wel heel erg moeilijk gevonden. Maar ik dacht achter maar wacht maar, doe gewoon lekker mijn ding. Ja. En nu is er weer een nieuw fenomeen in mijn leven. Want wat grappig is dat je, als je bekender wordt en je geeft meer interviews... En het wordt een soort van interessanter, wat natuurlijk heel gek is. Want ik doe, wie ben ik? En nu zeggen mensen opeens, uh, het uh, gaat goed hè, erkenning. Dat je denkt, nee, ik heb herkenning. Maar erkenning heb ik natuurlijk niet. Nog een spelletje van 25 minuten met Paul de Baleel te spelen op televisie, maar goed. En dan ga je interviews geven en dan pikken mensen daar quotes uit. Mensen die zich journalist voelen en die gaan daar dan stukjes over schrijven. En dan mag Nederland reageren, Weet je, dat is ook zo'n nou, Wat fenomeen. dan als een voorbeeld? Nou ja, dan, dan zeg ik bijvoorbeeld in een interview in het AD, het ging over seks seksualiteit onder andere. En toen zei ik dat ik het zo jammer vond dat seksualiteit zo uh, uh, uh, overschat wordt... en dat daar zo heel veel waarde aan wordt gegeven. En dat tegenwoordig vind ik, wat ik merk om me heen... intimiteit en, en genegenheid en het kleine lief zijn voor elkaar dat dat vaak dat dat vergeten wordt. En dat vind ik heel belangrijk. Maar dan haalt zo'n telegraaf alleen maar eruit... Richard Groen, ik vind seks onbelangrijk of houd niet van seks. Punt. En dat, dat, dat moet ik zo aan wennen, dat gekke gekkigheid. Maar ik zat wel een telegraaf. Ja, maar nou, wat kan mij dat verrotten? Nou ja, ik bedoel, dat is toch ook wat je wilde? Ja, maar ik, ik vind wel, ik vind het zo, ik, vind, ik snap het journalistiek ook niet. Dat je dan een hele middag met zo'n journalist zit. Goede journalist, die is dan dagen bezig om dat uit te werken. Je, zit nog, je hangt nog een halve dag in de lampen voor een moeilijke foto. Dat lukt dan allemaal, en dan gaat er zo'n klap. Nee, Loper, maar, is stukje van wat jij allemaal niet hebt gedaan om hier te komen. Mm -hmm. hè? Je dacht ook bij jezelf van hey, oh, ja, shit. ze kunnen ook niet over je schrijven. Dat nee, waar. precies. Nee, en ik en je zei niet ook, jij, jij trad op voor 30 mensen, voor 40 mensen, overal in alle uithoeken van het land. En je dacht bij jezelf, ik ga gewoon door. Ja. En ik zorg ook dat ik op tv kom. Want als ik op tv kom, dan uh, word ik bekender en dan raken mijn zalen voller. Ja, klopt. Uh, nee, zo? want dat heb je natuurlijk ook. Want dat is wie ben ik? Dat is natuurlijk ja. ook dat mensen denken: ah, waarom ga je nou wie ben ik doen? Ja. En dan sta je in de telegraaf, ja. Dan kan je toch ook blij om zijn? Ja, te ben ik ook. Nee, absoluut. Het is, de, in die zin is die erkenning en dat je een soort van meetelt of zo. He, ik heb natuurlijk inderdaad, dat verhaal dat ik al honderd keer verteld, maar jaren gehad dat, dat ik in een theater kwam. Maar dat ze serieus dachten dat ik de vertegenwoordiger van het koffieapparaat was. <lacht> Daar heb ik hele leuke conferenties aan over gehouden. Dus dat, dat, nee, dat klopt. Dat ben ik absoluut met je. Het moet nou niet gaan zeuren. Het moet alleen naar sommige dingen wel eens wennen. Dat is toch leuk, ben? Ja, en dan heb je er ook nog eens een verschil. Dat ik ervoor gekozen heb, maar mijn ouders en mijn vriend niet. En die worden natuurlijk ook erbij getrokken dan. Weet je wel, in zo'n zo stuk. Want als het ja, gaat... maar ik lees ook een artikel uh, dat je geïnterviewd bent met je moeder. Dus je zoekt het ook op. Ja, nee, maar ja dat is de HP de tijd. Dat is natuurlijk wel een verschil. En dat doen we zelf. En dat de geredigeerde dat krijg je opgestuurd. Maar goed, ik ben het met je eens. Het is dubbel. Het is een haat liefdeverhouding. Je kunt je soms heel kwaad maken. Maar als ze je niet bellen, denk je, waarom bellen ze mij niet? En zo zal dat geëmmen wel doorgaan tot mijn tachtigste. <laughs> Heb je een lekker biertje? Ja, nee, zeker. Maar, want dat is ook grappig. Want jij zei dus van, nou, ik wil graag mensen pleasen. Uh -huh. Maar als ze jou dus pleasen, met het applaus... Ja. of met gezang rondom je bed... Dan vind ik dat leuk, maar ik vind het ongemakkelijk. En ja, ik kan het niet uitleggen. Ik vind ook niet dat ze het niet moeten doen. Het zou verschrikkelijk zijn als het doek gaat en dan was een doodse stilte. Maar het is een ongemakkelijk iets. En ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Want je weet toch zelf, omdat je het zelf altijd doet... Mm -hmm. hoe het is om andere mensen te pleasen. Ja. Jij, jij wil graag in een, in, een, in een groepje mensen zorgen dat het goed is... dat het gezellig is, dat het aangenaam is. En dan doen ze het een keer voor jou. En is het niet goed? Nee, maar het is niet, niet goed. Maar ik, ik, hoop, ja, ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen. Ik vind het fantastisch en ik, het ontroert me ook wel een applaus. Weet je. Het kan ook echt dat soms heb je zo'n gevoel: bijvoorbeeld vanavond, het einde. Uh, uh, mijn einde is voor de luisteraars, uh, de laatste vijf minuten is in donker. En dat is nogal een ontboezeming die daar dan gedaan wordt. En dan voel je dat als je opkomt voor dat applaus, die zaal gaat. Met, ze gaan soms staan omdat ze moeten staan. Dus in Nederland gaan ze overal voor staan. Maar soms voel je dat soms zelfs een blok opstaat. Nou, dat is dan vanavond. Dus dat ontroert me wel. Maar het is een dubbelheid. Er zit ook een ongemakkelijkheid in. En ja, daar kunnen we nog heel lang over praten. Maar ik kan je dat niet uitleggen wat dat is. Het is niet zo dat ik denk van... Uh, ik hoef dat niet. Tuurlijk, ik wil dat graag. Maar het is ook iets, iets lastigs of zo. Het is iets wat je niet helemaal onder controle hebt. En ik denk, laat mij mijn show maar spelen. Dat is wat ik, wat ik in mijn klauwen heb. Maar goed. Dus ik, ja, dat, dat, dat is het. Het is meer soms een ongemakkelijk gevoel. En een dubbelheid. en de ene kant dat heel graag willen. En dan de denk ik, ja, ah joh, nee joh, ben je gek? wat wel mee. Is gek. Ik weet het Patrick. Ik snap het verder ook niet. Maar vind je het wel prettig als ik zeg dat ik van de voorstelling genoten heb? Dat vind ik heel prettig. en ik vind Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. En ik heb keihard gelachen. Ja, goed zo. <lacht> ja, ja maar dat merk je ook. Ik vond het vanavond ook heel fijn. Weet je. Je voelt, en dat is toch grappig. Want ik ben natuurlijk ik heb natuurlijk redelijk ook wel een beetje een Rotterdams getinte voorstelling. En... Ja, ik heb nooit uh, de, die, die problemen tussen Rotterdam en Amsterdam. Dat heb ik altijd jammer gevonden, want ik vind allebei twee geweldige steden. Zoals ik nog wel meer geweldige steden ken in Nederland. En daar is dan dat, dat mokum, dat pikt het dan toch gelijk op. Dat vind ik wel te gek. Ja. Laten we een klein stukje uit jouw uh, show horen. Ja. Na, na, namelijk een liedje. Want ja, daar ben je ook ja. goed in. Zingen. Je hebt niet voor niks in uh, verschillende musicals gestaan. Uh, het is een. Uh, ja, Ik heb een het laatste stukje genomen. Van wanneer ja. ben je een echte man? Wat maakt man Wat een maakt man een man? Het ja. ja. ja, is een nummer van, uh, van, uh, oorspronkelijk van Charles als voer. Ja. Kom Ildize. Uh, het is ook vertaald in What Makes A Man A Man... voor Liza Minnelli onder ja. andere. En het gaat over een jongen die bij zijn moeder woont... s'avonds travestiet is uh, en eigenlijk bespuugd wordt op straat... door jeugd en, en, en, en gedoe. En omdat hij niet man genoeg is. En de vraag in het lied is eigenlijk alleen maar... Ja, nou ja, zeg het maar als je het kan. Wat maakt een man... Uh, een man. Nou, wij gaan er dus in na. Het eerste couplet is dat hij optreedt als strafstied. Het tweede couplet is dat hij uh, bespuwd wordt uh, op straat. Ja. En uh, uh, bij de brug waar we de heen komen is mm -hmm. het moment dat hij uh, in bed ligt. Dus wij luisteren naar een stukje. Ja. Richard Groenendijk. Ja. Het einde van de lange dag. Het masker af, want eindelijk maar. hij weer gaan slapen. Dromen van liefde kan altijd, maar tegen zijn realiteit, heeft hij geen wapen. Dood eenzaam in zijn twee persoons, het lijkt intussen iets gewoons. Die stille nachten... Hij is een rariteit, een friek Wie zit in godsnaam op zo'n zieke Figuur te wachten Nee, dat praat zijn moeder zelfs niet recht Hij is voor niemand weggelegd Dat is een gegeven Dat drijft hem naar een grijs gebied Wat is die wel, wat is die niet De klok slaat zeven dat hij wakker lacht, gaan over in de nieuwe dag en hoop doet leven. Maar de gedachte doet zo'n pijn, dat hij nooit iemands man zal zijn. Maar wat is dat dan? Wat maakt een man. Een... Ja. Yeah. <laughs> Richard Groenendijk. Uh, dit, ja. dit komt uit jouw voorstelling. Um, ja, uh, ik heb altijd iets met. Uh, dit, dit nummer Dit gaat uh, over een jongen die. Het is een beetje een eenling. En ik heb altijd iets met. Met eenlingen. Daar dat heb ik iets mee. De voorstelling. De basis van de voorstelling is een, uh, een fragment uit een documentaire. Diary of a Times Square Thief. Uh, volgens mij heb ik die bij de Moslimen op gezien. Een paar jaar geleden over die vrouw die in een appartementencomplex woont in, uh, in, uh, in New York. En uh, zonderling, beetje dorpsgek, wordt ze ook weggezet... als ze dorpsgek door het uh, personeel daarvan, uh, van het appartementencomplex. En uiteindelijk, als de boel gerenoveerd moet worden... uit de raam springt, zelfmoord pleegt... en dan blijkt dat zij een briljante schilderes was... die haar hele kamer en appartement had beschilderd als onderwaterwereld. Maar zij durfde zich niet over te geven inderdaad, aan het applaus van de rest van de wereld... in het volle licht. En is daardoor altijd een briljant talent voor zichzelf gebleven. En uh, dat raakte mij zo enorm, want het gaat mijn voorstelling... de thematiek is eigenlijk de overgave. Hè. Daar, daar begint in het bij. licht durven staan. Ja, de, weet je, in dat licht durven staan inderdaad. En um, dat is dus met die, die vrouw is, en die jongen... Uh, die vrouw is gesprongen omdat ze zo bang is... en die jongen, die travestie, die gaat ondanks dat hij bespuugd wordt op straat... en ondanks dat hij uh, um, uh, uitgescholden wordt... doet hij toch s'avonds wat hij wil, namelijk die travestie zijn. En dat vind, ik, uh, dat vind ik een soort van... Uh, je vertelt het ook prachtig in, uh, in, in je voorstelling... die scène over uh, die vrouw daarin op Times Square. Ja, dat is een hartstikke Maar durf jij in het volle licht te staan? Ja, want ik sta er ook. Dus men, dat is maar vaak ik... mijn dingen. Uh, uh, ja, durf ik. Nee, absoluut. Maar je en... durft het op het podium? Ja, op podium. Ja. Maar ik bedoel vooral meer als uh, ze de Richard hebben. Ja, daar. maar hoe moet ik nog verder in het volle licht zijn nou ja, op straat dan? Als ze blijkbaar, als je jarig bent, en rond je bed komen zingen. Ja, maar hoe dan lang durf... blijf je daar nog nee, over zingen? Nee, nee, nee. Maar dat is precies wel wat het is. Dat is het gekke aan, aan uh, wat ik nee, zie je voorstel. Ja, de voorstelling. dat is die haatliefde. Maar kijk, mijn, dat is net als bijvoorbeeld met vliegen. Mijn, mijn moeder is bang om te vliegen, dus die stapt niet in een vliegtuig. Ik ben ook bang om te vliegen. Maar mijn wil om de rest van de wereld te zien. en dat heeft mijn moeder niet, die hoeft dat niet. Die is gelukkig uh, zo. Maar mijn wil om de rest van de wereld te zien is net iets groter dan de angst. Dus om mijn wil om op dat podium te ik moet eerlijk zeggen... ik ben ik nooit zo heel erg nerveus voor een voorstelling. Uh, uh, maar om dat, om dat verhaal te vertellen, is gewoon groter dan die angst. En al die onzekerheden, die zullen altijd blijven en die komen altijd... maar ik heb toch het idee dat die angst ongeschikt moet zijn. Want het is nooit een goede raadgever, inderdaad. Maar uh, dat, dat is jou als podiumdier, want uh -huh. dat ben je. Uh -huh. Wat trok jou zo aan in het documentaire over eenzaamheid dan? Nou, het, was, het is in, in, in principe geen documentaire over eens, maar... het trok mij zo aan dat er... Dat er zijn natuurlijk heel veel brul, briljante mensen... en mensen die wat kunnen en die een talent hebben... maar die zo uh, angstig zijn om dat te laten zien... uit een soort onzekerheid. En dat werd in die documentaire ook duidelijk... dat het een onzekere, schuchtere vrouw was. En uh, ja, dat je denkt van... god, er is een vrouw die dus jarenlang wordt weggezet als de dorpsgek... daar waarom gelachen wordt... door allerlei mensen met een heel middelmatig bestaan... en... Na haar dood, omdat haar levenswerk zeg maar, wordt stilgezet voor een stomme renovatie... omdat men vindt dat alles leuk wit gegranold moet worden met een systeemplafond... dan springt zij uit dat, omdat ze dat niet aan kan vanaf de 32e naar beneden... en dan komt men erachter, jezus, want die conciërge vertelt in die... Documentaire huilend. dat hij zich nog steeds zo schaamt. voor het feit dat zij zo door hem en zijn personeel is weggezet. Ja. En hij zegt: Jezus, die vrouw is, is, is briljant geweest. En wij dachten: zij is gewoon de gek van 32 hoog. Wat is jouw talent? Mijn talent? In het leven? Ik denk dat ik een een, een. een goede. een goede vriend ben. voor andere mensen. Voor mijn vrienden. En ik denk dat ik. Ik denk, dat probeer ik, ik denk dat ik een fijn betrouwbaar mens ben. Dat denk ik echt. En daarnaast heb ik een talent om te schrijven. En om dat om te zetten in, uh, in een theatervoorstelling. En, uh, en, en daar wat mee uh, op een toneel te doen. En dat, uh, dat dat best wel aardig gaat. Best wel aardig? Ja, dat gaat best goed. Vorig jaar gewonnen, hè? Ja, vorig jaar gewonnen. Je had net ja. een staande ovatie, hè? <laughs> ja, precies. Ja, ik had een staande ovatie, ja. ja. ja. Um, uh, en... Uh... Dat talent wat je hebt... Je vertelt ook een prachtig verhaal over dat je in een musical zat. Herinnert u zich deze nog over ja. de begintijd van ja. Veronica? Jij zet je talent ook in voor uh, spelletjes, voor quizjes... Uh, ja. uh, koffietijd, uh, uh, zo'n musical. Je, um, ja, sommige mensen uit het vak zeggen... je hebt te veel talent om dat te doen. Ik, maar dat vind ik niet. Want kijk, televisie is voor mij in principe een, een, een onbekend terrein. Ik heb al wel heel vaak dingen gedaan, zoals ook bij jou. Maar ja. ik heb nooit vast dingen gedaan. Dus en nu ik opeens die prijs won... en uh, uh, opeens een leuke pilot heb gemaakt van de volgende week als programma... wat ik vanaf volgende week met Daphne Bunskoek onder andere ga doen... Uh, heb ik opeens allerlei tv-dingen die ik moet doen. Je wil niet weten wat ik ook af heb gezegd. Nee, maar hoor. te gek. Ja. Nee, maar, maar dat is ook goed. En ik bedoel, in Wie Ben Ik? Dat is wel toch wel het meest populaire spelletje van Nederland. Ja, de mensen vinden dat. Nee, maar, lang, maar wat ja. ik wil zeggen is dat... Je vertelt ook in die... Bijvoorbeeld bij zo'n musical... Ja. Uh, herinnert zich deze nog... Uh, Jelka van Houten, die katten er mee na de eerste lezing. Nou ja, dat is dus mijn... Lange Frans, ja, die zegt... Uh, ja, we goed, kijken, ja, ja. die stopte ermee, ja. En jij? En ik ga en, weer gewoon door. Dat is ja. please gedrag. En als die, dat is dan wel echt... En, ja, maar die kan niet Maar, maar ga jij wel voor het beste dan? Uh, ik ben... Uh, nou ja, kijk. Nee, kijk dat is toch ook, ligt ook wel anders. Ja, ik ga wel voor het beste. En, uh, je, maar je weet natuurlijk, als je met en begint een een hairspray... Heb ik ook gedaan. Dat zijn bewezen rollen. Dat zijn bewezen stukken. Herinner je zich deze nog? met de schrijvers en de regisseurs die daarop zaten... dat was een fantastisch team. Alleen, er is zoveel gezeik geweest in het begin... dat dat niet gelukt is. En soms, dan, ja, dan ga je voor het beste... maar dat komt er dan dus niet uit. Ik stond daar wel met de beste mensen. Met Annick Boer, met Milena Danjou. Ja, het is niet helemaal gelukt. Dat kan gebeuren. Ik zal je vertellen... Um, ik ga met mijn eigen theaterprogramma's ook voor het beste... maar mijn tweede programma, Gluur. Dat was geen goed programma. En dan lees ik de recensie van, van Henk van Gelder. En normaal is iedereen altijd beledigd om een slechte recensie. En die recensie was vrij kritisch. En hij legde precies de, zinger, de vinger op de zere plekken. Ja, uh, die pak ik er nog vaak bij. En dat, uh, dat, denk dat, dat, die legde precies de vinger op de, op de, op de, op de, op de valkuilen, zeg maar. En, en uh, tuurlijk, ik ga altijd voor het beste. Maar soms lukt dat niet. Nou, dan heb je een musical die misschien niet helemaal gelukt is. Maar daar hou je dan een jaar later wel een geweldige conference aan over. Dat is dus wel gelukt. al met al zijn we, dat... we nog voor het beste geraamd. Ja, dat klopt. Uh, en, en je zegt het zelf al. Van je zat in uh, Le Miserable in Hairspray. Ja. Maar je was eerst de alternate van uh, Carlo Bossart in Le Miserable. Ja. En, en Arjan Ede. Nu... Ben je helemaal geen alternate meer. Je bent nee. nu zelf... Uh, nee, nu heb ik zelf. Ik heb vorig jaar natuurlijk in Jabjum Jum ook de hoofdrol gewoon ja. uh, gespeeld. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik nu weer een musical zou willen gaan doen... dan zou ik het liefst, heel gek, maar alternate willen zijn. Nee, maar vertel eens, hoe is het, doordat je zo'n polyphenario wint... om echt snoeihard door te breken? Ja, dat is nou geen valse beschrijving. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik snoer hard doorgebroken ben. Dat voelt... Man, van, nee, maar dat voelt, van, nee, maar dat voelt volle nee, zalen. Nee, je maar, zit maar, in Wie ben, ben ik met Paul nee, Leel, de score, luister, Je zit nou in Ranking de stars. Nee, dat is onzin wat je zegt. Het is ja, maar, echt niet waar. Ik ga ook volgende week naar Venlo, waar de 600 in kunnen. Zitten er de 120, hoor. Dus ik verbeeld mezelf helemaal niks. Jij zit hier vanavond in een uitverkochte meervaart. Maar ik ga naar Venlo voor 120 man. Ik ga voor uh, um, uh, 160 man naar Leeuwarden. En ik ga voor 60 man naar Sittard volgende maand. Bij mij gaat het heel erg langzaam. Heel gestaag. Maar, oké, okay, ge toen jij de polyphenario won... toen wisten ze bij het oog op morgen misschien niet... wie Richard Groenendijk was. Maar <laughs> no, nu wisten ze het, het wel. Ja, nu wisten ze nu het wisten wel. Het precies, zeker. inderdaad. Dus snap je? Dus je bent absoluut doorgebroken. Het is gewoon... Ja, het is, gewoon, je het moet is dat, voor Hoe is vak. dat? Ja hoe dat is, Patrick... je breekt door als je bijvoorbeeld... zoals wat ik met mark marie heb meegemaakt van dichtbij... tien jaar geleden... in één klap... King. bam, yeah. carré vijf keer kan uitverkopen. Bij mij gaat dat zo langzaam. En ik moet je eerlijk zeggen... Um, ik vind dat ook fijn, want als ik iets... dat heb ik ooit in een interview met Koningin Beatrix gezien... die zei, als er iets gevaarlijk is, is het populariteit. En ik hoop ook nooit immens populair te worden. Wat ik hoop, is zoals Jenny Arjan... waar ik toevallig mee in Portugal zat een paar weken... een solide naam te worden. En dat ik over, over 40 jaar nog steeds een mooi liedjesprogramma kan maken. Dat is echt waar. Populariteit in die zin... Uh, dat je, ik zie mensen die... die, die, die, die, die, die deden ze op televisie, zaten... bomvol in, in, in, in de kleine komedie. Twee weken lang. Daar kwam allerlei publiek naartoe die dachten... oh, nou gaan ze hetzelfde doen als op de televisie. Ja, dat valt tegen. Ik ben blij met elke zaal die stijgt. Want het stijgt allemaal wel. Ik bedoel, nu zitten er misschien 120 man in Venlo. Vorig jaar zaten er 40. Weet je, Dus dat stijgt wel. Maar dat is niet een kabam doorbraan. Ja, maar het is toch, er is toch veel met je aan de hand. Absoluut, en daar geniet ik ook erg van. En volgende van. week begin je met een mooi programma... met de Dafne, Volgende week heet het ook nog. Volgende week heet het volgende met Daphne bunskoek, Vigo ja. Waas, Peter Heerschop. wat je ga je de, de, de, de aankomende week bespreken. Mm. Je, je zit in Wie Ben Ik. Je gaat bij, uh, bij Endemol, toch de een van de grootste producenten van Nederland... ga je uh, programma's bedenken. Ja. Er is toch veel aan de hand. Ja, dat is te gek. Dat uh, dat, dat En dat nee, vraag en ik even. Ik ook echt van. Het is echt hartstikke leuk dat zo'n Endemol dan zegt... weet je wat, kom jij maar een jaar bij ons... Nou, Ga je exclusief Was nou zo'n moeilijke vraag? Zeg, oh, zeg dat dan. Nee, da, in die zin is dat, is dat wel een, een, een doorbraak. Maar het is niet Justin Bieber die een filmpje op YouTube zet... en opeens in het Gelderdoom 6 kruid verkocht. Dat is het niet, snap je. Dat vind ik een kabem doorbraak. Maar inderdaad, er is absoluut, um, zeker binnen het vak... is er, uh, is er iets gebeurd. Dat klopt. Hoe en dat is dat? hartstikke fijn. Ja, daar geniet ik echt van. Is dat nou de erkenning die, uh, uh, waar je lang op hebt moeten wachten? Um, misschien wel, ja. Dat, de, dat, dat denk ik wel. Maar um, ja, ik kom natuurlijk uit een ontzettend nuchter arbeidsgezin. Um, dat is de erkenning waar ik inderdaad op heb moeten wachten. Waar ik altijd al een soort rust over heb gehad. Ik dacht dat komt, dat heb ik altijd. Maar ik had ook, als ik die polyfuner bijvoorbeeld niet had gewonnen, had ik nog steeds gewerkt. Snap je? Want ik werk natuurlijk al 18 jaar. Ik verdien al 18 jaar goed mijn geld met dit vak. En dat, nu, dat je nu opeens een soort van bekende Nederlander bent, omdat je in dat soort palletjes zit, waar anderhalf miljoen mensen naar kijken, dat is heel erg meegenomen. Want uh, je merkt ook aan de verkoop. Toen ik de Polifenario won, dan stijgt die verkoop iets. Maar nu met wie ben ik? Dat maar gaat je staat ook in het rijtje: Wim Helse, uh, ja. Jaap van der Wal... Theo Maassen, Theo Maassen Mark Maassen. Marie. Ja, ja, het is te gek. Dat vind ik ook echt hartstikke te gek. En dat was ook zo een heel mooi moment. En ook, ja, mijn ouders zaten ook in de zaal, die waren ook helemaal ontroerd. Echt... Maarten van Roosendaal. Ach, Maarten, ja. Die was ook nog zo blij. Dat is, was ook, want die was ook genomineerd hè, toen, dat jaar. Ja. En uh, die was ook zo positief. Ja, dat is wel heel fijn, ja dat klopt. Dat, is, dat zijn mooie momenten. Ja, en wij waren ook echt... Voel je ook goed dat, jij, dat jouw naam in dat rijtje staat? Oh. Heel goed. En dan, de, en dan de prijs is een, een portret gemaakt door Corbino. En dat is een fotograaf. En dat is dan een portret die permanent totdat Amsterdam ooit weer gebombardeerd of ooit gebombardeerd gaat worden in de kleine komedie komt te hangen. Ja, dat voelt te gek dat je naar een voorstelling gaat en dat je dan zo al die winnaars ziet en dat jij dan nummer 10 bent. Het tiende jaar was het. Ja, dat is fantastisch. Echt hartstikke leuk. En daar geniet ik ook echt van. Uh, nou, dat wou ik even horen. Ja. ja. Nee, precies. Hoe lang heb je erover gedaan? Ja, nee, heel lang. Echt. <laughs> maar, joh. Um, wat jij oh. graag wil horen, is een, uh, uh, een nummer van uh, Janice Ian. Ja, een heel oud nummer. At 17. Waarom? Waarvan ik nog steeds heel erg hoop dat Adele dat een keer gaat opnemen. Want dat vind ik zo bij haar passen. Uh, waarom? Ja, dat nummer heeft mij altijd al geraakt. Het is gek dat het gaat over. Uh, het is eigenlijk een vrouwennummer hoor. Het, is, uh, het gaat over uh, dat eigenlijk uh, het, het leven voor de mooie meisjes uh, is weggelegd. En uh, niet voor de uh, uh, lelijke eendjes, zoals ze zingt. En uh, ja, het is ook weer een eenling nummer. Dat, dat raakt mij, zo'n meisje wat alleen op de kamer zit. En, uh, toch weer die eenzaamheid? Toch weer die, uh, ja, die eenzaamheid. die... Die, dat, dat, weet je, dat, dat geïsoleerde, die eenlingen. Dat, dat hoeft niet een eenzaamheid te betekenen. Ik ben twintig jaar alleen geweest. En het is niet een eenzaamheid. Ik, de, ik snap dit heel goed. Ik voel me daarmee verbonden. Dat is ook iets wat ik moeilijk kan uitleggen. Het is zonder zielig te doen. voel ik me verbonden met dit soort verhalen. Dan laten we eerst luisteren. Ja, het is prachtig. Het favoriete nummer van Richard. Eén overkijken. van de favorieten. Alert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 the guarantee Ja, we gaan dit heel even onderbreken. De doos was er never nu. Ja, oh, nee. Nee, ja. omdat het zo mooi is wat je vertelt: van nou, je bent twintig jaar alleen geweest. Mm -hmm. En nu niet meer, nee. sinds drie jaar? Tweeënhalf. Ja. Uh, en je, je bent er uh, ook uh, zeer open over. Richard Groenendijk heeft de liefde van zijn leven gevonden, Marco. Ja, dat zeg ik nooit voor de liefde van mijn leven. Je Maar het wordt zo geval... gemaakt. Over. Ja. ja. ja. Maar die zit nu beneden hier aan de bar van dit College hotel, uh, die hebben we lekker. Die mag beneden op de spullen passen. Want, <laughs> dat wa want dat... Omdat dit is mijn werk. En die, ja? hij slaapt hier vannacht natuurlijk ook gewoon. En uh, dat, de, de, de, Ik doe nu hier een interview met jou op een hotelkamer. En dat vind ik prettig als daar gewoon niemand bij zit. Maar ook als ik mijn beste vriendin Olga hier zou hebben... zou ik die ook gewoon even beneden in die bar zetten. Dus dat heeft niks met hem te maken. Dat vind ik gewoon prettig. Ik doe dit nu met jou... En uh, ik wil me niet al te bewust zijn van uh, dat hier uh, dan nog iemand op de bank zit wie dat dan is. Ik, ik ben al nu net klaar met vergeten dat om de hoek in de hal hier iemand van de techniek zit. Yeah. Dus dat uh, vind ik gewoon prettig. We zitten hier samen op een bed in een mooie hotelkamer met een uh, gesprek. Ja. En hoe is het uh, om na twintig jaar uh, niet meer alleen te zijn? Ja, wennen. Wat ik in de voorstelling nou niet meer hoor, wennen. In het begin vond ik het inderdaad een soort permanente visite, dat ging niet meer weg. Het zat op de bank en dan dacht ik, moet jij niet. Ja, de visite gaat toch meestal uur elf, half twaalf als je etentje hebt gehad. Gaan ze toch wel naar huis? Maar nee, hij bleef. En uh, dat is, daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. En het goede van hem is, dat is gewoon een hele lieve, geduldige uh, man... Die uh, dacht het komt wel goed met die schreeuwlelijke... Uh... Want, want hoe, wat is er dan gebeurd de afgelopen jaren met Richard Groenendijk? Want, en wat, wat ik echt durf te onderschrijven... Dat door die polifenario uh, ben je echt gewoon uh, als een raket omhoog geschoten. Ja. Plus, nee. uh, in, uh, uh, in, in je privéleven is er ook uh, alles veranderd. Is het, is het compleet nu? Ben je tevreden? Nou ja, ik ben tevreden, ja. En volgens mij is een gelukkig leven uh, nog steeds een leven... wat je, ondanks alle dingen die misschien niet helemaal lopen zoals je dat wilt... nooit zou willen ruilen met een ander leven. En ik heb best dingen in mijn leven dat ik denk van... god, dat, daar ben ik nog niet happy over of dat zou nog beter kunnen of misschien... maar ik zou nog steeds echt mijn leven met niemand willen ruilen. En dat is volgens mij de definitie van een gelukkig leven. Een leven wat je nooit zou willen ruilen. En ben je rustiger geworden? Ja, maar ja, je zei, wat is er gebeurd? Uh, ik ben natuurlijk ten eerste ook gewoon ouder geworden. Ik ben, 40, ik ben 41 nu geworden. En uh, dus je wordt rustiger en je wordt... Uh... Ik denk dus nu bij heel veel dingen waar ik vroeger gelijk met hak in het zand stond... Uh, hysterisch te wezen, denk ik nu, ach, laat maar. Laat maar. En ik heb, daar moet ik heel vaak aan denken. Ik, was, ik zat in Wie is de Mol in 2006... Ja met Frederik Huyts en uh, die is overleden. En, uh, en die, uh, die zei ooit een keer tegen mij, uh, nou, ik denk een week voordat ze stierf, zei ze, joh, zei ze, één nachtje slapen en de wereld ziet er weer heel anders uit. En dat is zo. En dan nog een nachtje slapen, ziet het er weer wat anders uit. Dus je kunt jezelf wel heel erg druk maken. Denk altijd, joh, is dit iets wat nu nooit meer goed komt? Gaan hier doden vallen? Nou, dat is vaak niet. Dus ik maak me gewoon lang niet zo druk meer. Is ook Als je ouder wordt, verandert dat. Ik weet nog dat ik tot, tot een jaar of vier, vijf geleden ook van die botsingen kon hebben, bijvoorbeeld met mijn moeder of met mijn om niks natuurlijk, want je houdt heel veel van die mensen en zijn van mij. Nou ja, ik dacht, ik zeg toevallig van de, ik zeg dat heb ik nooit meer met hun, nooit meer. En gewoon een beetje rustiger wordt en zij snappen het maar beter. Maar is, is het ouder worden is, of ook omdat de puzzelstukken op zijn plek vallen. Ja, dat nou, vallen toch je op, op zijn plek, omdat je ouder wordt. Dat is toch allemaal een gevolg van de tijd die verstrijkt en. Ja, Het is niet zo dat ik nou bijvoorbeeld geen botsingen meer heb... omdat ik een polyphenario heb gewonnen, hoor. <laughs> het is gewoon echt dat je, dat je denkt... Ja, nou ja, en het is ook echt... Ja, dat, dat, dat, ik noem dan nu toevallig nu Frederik... maar ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar twee van dichtbij... en eentje iets verder weg, maar die ik ook erg graag mocht... hele jonge mensen uh, uh, verloren. Nou ja, ik hoef jou niks te vertellen met, uh, met je programma uh, over mijn lijk. Dat heb ik ook allemaal gezien. Uh, en dat is een cliché. Maar ja, je denkt dan toch: Ja, Jezus, joh, wat ga ik me nou hier druk lopen maken? Inderdaad, over een man uit met het oog op morgen. Je kan met het oog op morgen wel dood zijn. Ja, maar het is toch zo? Dan ga ik nu toch. Uh... Je hebt ook een plaat voor mij, toch? Ik ga ik nu voor je draaien. Ben ik heel dan. Benieuwd. Nou ja, zet hem maar op. Staat ik had er niet in eerst, de uh, met ik, benieuwd. Ik zou zeggen, luister maar. Past wel bij dit thema, denk ik.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 Denk aan het terug, met wat en ween. Mijn laatste feest, dus lach en dans zoveel je wilt. Een maffidee, jouw feest waaraan je zelf niet meedoet. Dit is een liedje voor wanneer ik ben vergaan. Voor als mijn grafsteen overwoekert en verzakt is. Als er geen enkel klein boeketje meer zal staan omdat de laatste nabestaande te verzwakt is Dit is een liedje dat uiteindelijk is, Maar altijd zullen er weer nieuwe liedjes komen Zoals er altijd ook weer nieuwe vreugde komt En nieuwe liefde, nieuwe hoop en nieuwe dromen Ondanks de tranen, ondanks dood en ondanks pijn Dit is een liedje voor nu jullie er nog zijn ja, ondanks tranen, ondanks dood en ondanks pijn, dank je wel dat je mijn vrienden wilde zijn. Ja. ja. Robert prachtig. Long ja. voor uh, Richard uh, Groenendijk. Ja. ja, zeg jij het maar. Nou, toevallig dat je dat, uh, dat je dat draait. Want dat heb ik volgens mij in het voorgesprek niet verteld. Maar ik ben opgegroeid met uh, Rob Robert Long. Niet samen, maar uh, met zijn muziek. Ja, ik, denk, ik weet niet of mijn moeder zit te luisteren. Maar die maak je hier heel blij mee ook. Ja, ik vind het fantastisch. Toevallig ga ik in mijn volgende show een nummer van hem uh, zingen. Gelukkig dat ze waren, heet dat. Ja, de, de, die teksten zijn ongelooflijk zijn manier van zingen, zijn interpretatie. En het ga, die man heeft het volgens mij wel gewoon heel erg begrepen in het leven. Ik voel me daar ook erg mee uh, verwant. Ik vind het ook altijd wel een compliment als mensen komen naar de voorstelling. En ik krijg heel vaak te horen, de manier waarop jij een liedje zingt... dat doet me denken aan Robert Long. En dat vind ik uh, nooit erg, want mensen je moet niet vergeleken worden met... nee, dat, daar wil ik toch heel graag mee vergeleken worden. En er is een voorstelling gemaakt uh... Nu ik had, ik had uh, uh, tientallen nummers hoor van Robert Lonker. Ja, maar hij je had ze alle tien hij kunnen dragen. Prachtige uh, ja. ongelooflijk veel mooie nummers heeft deze man uh, gemaakt. Maar dit en nummer gaat ook natuurlijk heel erg over wat ik natuurlijk ook wel zo voel. Ja. Want ik hoop dat als dat, ik hoop dat ik nog heel lang leef en dat ik niet zoals hij uh, zo vroeg uh, aan mijn einde moet komen. Maar ja, als je dan denkt van ja, hoe wil je herinnerd? wil? Ja, dat je, dat je ja, dat voor je vrienden, weet je, dat je met elkaar, dat, dat je toch een goede vriend was. En zijn dat dan die vier vrienden die weten dat jij verlegen bent? Of is dat dan toch ook die kleur? Nee, dat is gewoon iedereen. Ik, het is gewoon prettig als je gewoon. Uh, dat vind ik dus zelf ook. Dat je prettige mensen om je heen hebt. Ook in je vak. Ik bedoel, ik, ik heb de, de, de, de, de, heel veel agenten ook van artiesten. Dat zijn allemaal high-bye. Ik heb Ine. Ine is zo lief. En ook zo goed. En dat vind ik zo fijn. Als ik haar zie, als zij vanavond komt... daar word ik blij van. Ik vind dat prettig dat ik zulke mensen om me heen heb. En ik ben lang niet altijd de makkelijkste, hoor. Ik ben best een nee, maar En ik draai dit nummer ook, omdat jij... dat zeg je ook in je voorstelling, dat las ik ook terug in interviews... jij bent een fatalist. Ik ben een fatalist. Maar is dat dat zo? is verschrikkelijk. Nee, maar ja, is dat het... was Robert Long niet, hè. Nee, dat was een levensgenieter. Dat was een le ja, ik ben ook een levensgenieter. Maar die, was, die, die zei, je die moet niet met angst heeft, of nee. zo liet allemaal ja. angst. Nee, ik denk, als ik een steek in mijn hoofd voel... wordt het ebbenhout of grenen. Ja, dat heb ik. Dat is al wel minder geworden. Maar ik ben wel een fatalist. Oh, als het goed gaat, dan zal er wel iemand kanker krijgen. Zo dat, weet je wel. Dat is ook een beetje omdat ik het veel heb meegemaakt om me heen. Van dichtbij heb gezien. Maar dat heb ik wel. Ja, ik wel een beetje fatalist. Ja maar dat is juist niet de boodschap van wat ik bijvoorbeeld in mijn nee. programma probeer uit te dragen of nee. wat zo'n Frederik tegen jou uh, ja. probeert te zeggen van hey nee, de wereld de, de ziet er ja. anders. Dus ik probeer dat ik kijk ik stel dat in interviews natuurlijk ook wel een beetje heftig dat fatalisme maar ja dat heb ik die kant heb ik wel in maar ja maar ik ben altijd iemand, dat is ook zo. Ik ben een fatalist. Maar aan de andere kant, hoe nare situatie ook is... en hoe moeilijk het ook is, ik ben altijd uitgered met humor. Ik ben een soort, soort, soort waterrad, kom altijd weer boven. De police. Dus het ook, ja. En het goede is natuurlijk... en dat heb je hopelijk ook gezien de vorsting, Ik heb natuurlijk enorm veel zelfspot. Dus als ik een keer kan doordraven in dat fatalisme... of in die historie, dan kan ik mezelf ook weer heel snel... bij elkaar rapen en denken, doe even normaal. Ja dat, uh, ja, dat heb ik dan wel, ja. Maar, ja... Het is dubbel bij mij. Veel dingen? Ja, veel dingen. Heel dubbel. Weegschaal. Ik ben een uh, dubbele weegschaal, geloof <laughs> ik. Dus dat is... Uh, I've got a little problem, zeg maar. Ja. Ja. <laughs> nee, maar volgens mij weet je het zelf allemaal wel. Dat is het ook, weet je. Het is... Uh, ik weet het wel, inderdaad. Dat klopt. Het is... Uh... Je kent ik kan jezelf. Altijd wel. Wel. Ik, kan, ik ken mezelf ook wel. Ik kan, ik, dat is, ik kan heel erg doordraven, maar ik kan mezelf ook heel goed bij elkaar aanpakken. En je weet ook heel goed waar je vandaan komt. En ik weet heel goed waar ik vandaan kom. En je weet ook best wel waarom jij uh, iets mooi vindt als het over uh, eenzaamheid gaat. Ja. Nou ja, omdat ik dat herken en dat ik da wat ik zei, die verwantschap voel ik daarmee. En ik vind het ook mooi. Ik vind het ook mooi. Ik vind zo'n uh, zo vrouw in zo'n kamer, wat ik net vertelde... Dat die alleen leeft en uh, ja, dat heeft ook iets... Uh, iets uh Gek genoeg iets groots, iets heeft iets poëtisch voor mij. Ja, ik vind dat bijzonder, dat raakt mij enorm. En wat moeten we dan van jou... Wat, wat, wat, wat, die vrouw die schilderde een kamer, het was prachtig, met vissen. Die al, ja, alsof het onder water wat was. Mij wat nou, ja. ja. Heel simpel, heel, uh, heel commercieel, maar met dvd's. Want dat, dat, die dvd's, en ik wil heel graag nog een cd maken... met alle liedjes die belangrijk zijn geweest, dus van mijn shows. Maar ook Robert Long en ook Ton Hermans. Dus mensen die me hebben beïnvloed, zeg maar. Eh... Uh, um, omdat, dat is iets fysieks. Ik bedoel, De Adem van de Nacht Chinees was het eerste programma... wat eigenlijk vakmatig gezien mijn doorbraak was... zeg maar inhoudelijk, hè, qua theater... waar ik snapte wat er ging gebeuren. En die DVD, die heb ik. En die kunnen mensen kopen en die kunnen ze dan houden. En die heb ik ook zelf in mijn kast, een stuk of tien... Weet je voor de zekerheid, want daar gaat natuurlijk nog brand komen. En weet je, dus, dus um, uh, en die heb je gewoon, dat heb ik. Ik heb daar nog een making of op staan en hoe, hoe dat toen was met de mensen. Ja, dat, dat, dat laat je na. En, of en, zo. en dat laat je na. En wat uh, wil je nog maken dat uh, nagelaten moet worden? Want Vol je hebt nu volgende een volgende DVD. Nee, maar je hebt nu een, <laughs> een, een, een, een, een, een programma gemaakt. Poy Fenario. Ja, nou, en nu wil, precies. Nou, wat ik wil maken, is gewoon nog een goed theaterprogramma. Wat zoek jij? Ja, wat ik kwijt? zoek mijn klokje. Ja. Je klokje? Ja, ik weet niet hoe Maar nou, Dan wacht die man van het nieuws, toch? Ja, dat is goed. Nou, vertel jij verder wat je, wat je ja, graag ja, wil. Maken. Eventjes... Oh, ja, ik heb hem al. Oh, heb je hem? Ja. Al, anders was in mijn telefoon. Ja, ik hier in het grote bed uh, gewoon ja. uh, verloren. Nou, ja, wat ik nog na wil laten, wat ik dus heel graag wil, en dat is al iets wat ik eigenlijk al tien jaar wil, maar het komt er steeds maar niet van. Dat is gewoon pure laksigheid. Is een mooie cd maken. Maar, zou heel graag willen, uh, maar je moet ook een nieuw programma schrijven. Ja. Werkt dan zo'n succesvol programma verlammend voor jou? Uh, het werkt verlammend en het werkt louterend. Hé, hey, is het dubbel? Het is heel nah, dubbel. Ja, ja, echt, het is, uh, ja ik zeg het maar eerlijk. Ik kan er nou wel gaan zeggen dat het alleen maar louterend werkt. Nee, het werkt natuurlijk uh, verlammend omdat je denkt van god, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Je kan niet meer in de luwte in Pepijn voor 40 man in première gaan met één uh, plaatselijk suffertje. Dat gaat niet meer. Maar het werkt ook uh, um, louterend omdat je weet. Dat je, dat je iets goed kan, weet je, dat, dat het klopt en dat je een goede team om je heen hebt. En dat ik nog steeds ideeën heb en zolang ik me nog steeds boos blijf maken... en me blijf verbazen en me blijf opwinden over dingen... kan ik nog mooie programma's maken. Dus ik, ik ga er gek genoeg, en het klinkt misschien hooghartig, vanuit... dat mijn volgende programma weer gewoon een goed programma wordt. Beter dan deze? Ja, misschien wel beter, want dan ben je weer ouder. En dan ben je waarschijnlijk weer rustiger. Dus dat, dat zou heel goed kunnen. Maar dus, dus mijn theatershows en, en een cd. Daar is iets wat ik na wil laten. Uh, dus de dingen die ik op televisie doe. Dat, dat is, vinden ze is allemaal leuk. En wat en kan jij toch? nog leren van iemand als Robert Long? Nou, wat kan ik nog leren van iemand als Robert Long? Uh, het zou mooi zijn dat je natuurlijk echt al zijn teksten in de praktijk kon brengen. Hè? Dat je dat echt zo voelt. Dat zou mooi zijn. Dat je echt... Uh, wat hij ook. Uh, ik had bijna Kleine Jongen voor je gedraaid. Of dagjongen. Dagkleine jongen. Oh ja, ja, ja, ja. Dat is ook mooi. Ja. En achter de horizon. Ja. Achter de horizon wacht er ook iemand op jou die begrijpt hoe verlaten je bent. Onder je huid wonen heimwee en hunkering. Naar een geheim dat geen ander herkent. Eén groot onstuitbaar verlangen. Hartstocht niks minder of meer. Het hield me onwreekbaar gevangen. En dan gaat hij verder, kan je nagaan. Twintig jaar geleden draaien we het altijd. Ja, prachtig. Ja. Mooi, hè, Robert Long. Ook zo jammer dat hij dan weer dood is. Ja. De goeie gaan altijd snel. Ik zal, ik zal weer wat 92 worden met dat getop. <laughs> <laughs> uh, volgende week begin je dus ook met het uh, programma. Ja, volgende week. volgende week. Waar ik helemaal lekker als cabaretier RTL4. echt mijn ding kan doen. Dat is heel leuk. Uh, Daphne Bunsku. Ja. Is het ook jouw idee geweest? Of ben je gevraagd? Of? Nee, het is een... Uh, Peter Heerschop, Vigo Waas zit er, er ook in. En Caroline Borgers, uh, jonge cabaretier. Uh, het is een... Uh, ik ben gevraagd volgens mij door Peter Heerschop toen. Via Endemol. Uh, het is een idee van Peter Heerschop en Vigo Waas. Die, die zitten een jaar ook bij Endemol. En gaan dingen ontwikkelen. Waaronder mannen van een zekere leeftijd. En dit programma. En uh, een pilot gedaan. Want, want het is eigenlijk... Jullie gaan de aanstaande weken... Uh, ja, dus, dus het wij is voorspellen... Eigenlijk, dit, dit was het nieuws, maar meer precies, dit wordt het nieuws. dit wordt het nieuws is het eigenlijk. En dit, we voorspellen bijvoorbeeld... wat gaat uh, Estelle Kruij verklaren aan de pers? Uh, wat gaat uh, het antwoord van Rusland zijn op de excuses van? Ja. Weet je, dus zo. En dat is natuurlijk met een kwingslag. Het is eigenlijk een soort... Het is een komische talkshow. En uh, dat loopt vanaf volgende week. Ja. Uh, jij speelt dit programma nog. Ja. En dan december 2014... Ga je in première? 12 december 2014 ga ik in première met een nieuw programma. En dat heet met de mantel der liefde. Dus je hebt de tijd om dat goed te slijpen. En aan... ja. Of zijn er nog meer dingen die binnenkort gaan spelen dit jaar? Nou ja, ik ben ook nog bezig met een, met een soort met een eigen iets bij Endemol voor tv. Maar dat is allemaal nog aan de kinderschoenen. En daar hebben we alle tijd voor, al is het over drie jaar pas. Want ik heb daar ook niet zo'n haast mee. Mijn, priorite Mijn prioriteit ligt bij het schrijven van een nieuw theaterprogramma. Dus daar heb ik alle tijd voor. Klopt. Ben je zenuwachtig voor de show met Daphne is Ja, het, uh, het is toch pruimte. Nou, time het RPG is een beetje... Hier? Ja, nou ja, nou ja, het is half elf s'avonds. Het is... Um ik ben daar niet zenuwachtig voor. Ik ben daar nog een beetje... Want ik ken de structuur van het programma nog niet helemaal. Weet je, vol, Heel simpel, gewoon technisch. De volgorde, ik moet even weten. Zoals bij een theaterprogramma. Je staat nu hier, je loopt daarheen. Dan gaat daar een lampje aan. Heb je bij televisie natuurlijk ook. Dat is natuurlijk, maar Daphne, daar heb ik vandaag voor het eerst uh, de proefopname mee gedaan. Dat is wel iemand die uh, heel goed weet wat ze doet. Dat is wel een professionele dame. Dus die, heeft, die leidt ons gelukkig er doorheen. Dat is wel iemand waar je aan vast kan houden, ja. Ik vind het spannend, maar... Uh, ik het is vind het wel... super spannend, zo'n ja. programma? Ja, vind ik wel spannend, ja. Maar niet heel voor jou, merk ik. Nee, ja, ik, dat, ik vind... Dat, dat, ja, het klinkt oneerbiedig, maar... Ja, mijn main thing is natuurlijk mijn theater. En ik vind dit heel leuk, dat dit erbij is. Dus ik geniet er meer van, dan dat ik dat spannend vind, of zo. Het is ook niet... Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen aandeel, maar het is niet mijn programma, weet je. Het is niet... Uh... Ik moet toch zo lachen, want het is nou helemaal een nieuw fenomeen. Kijkcijfers. Hou ik me dus niet mee bezig. Ik las pas een interview met Chantal Jansen. Maar die bij zei... RTL vier wel, hoor. Maar ja, maar Chantal Jansen zei, als je niet niks met kijkcijfers hebt... dan hoef je niks op tv te doen. Nou, dan moet ik misschien niks doen, want ik heb er niks mee. Uh, je hebt in ieder geval wel iets met radio. Want je ja. hebt de tijd uh, ongelooflijk uh, boeiend uh, volgemaakt. Maar ja. ik jou heel erg bedanken. Richard Groenendijk. En ja. ik wens jou heel veel succes het komende jaar. Ja, en met z'n allen erheen. Ja. Wat zeg je? Allen erheen. Met z'n allen erheen Ja. Ja, het zou leuk zijn, het niet, maar leuk. Dankjewel. Oké. Okay. En. En.